12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, zon en een vrije dag. Dus extra treinen en veerboten. Oud-premier Tony Blair staat voor de Britse afluistercommissie. En nieuwe arrestaties in Omkoopschandaal Italiaans voetbal. Vanmiddag is er volop zon, alleen op het strand is het soms mistig. Jawel, temperatuur stijgt in het binnenland naar 22 tot 25 graden. Aan zee wordt het maar een graad of 15. Je moet wel een jas meenemen. En mogelijk dat in het oosten en zuidoosten later in de middag een bui ontstaat. Morgen wat meer bewolking, maar toch nog wel geregeld zon. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Veel mensen gaan erop uit, want het is warm weer. De NS heeft extra treinen ingezet om reizigers naar het strand te brengen. Mevrouw Nienke Kooistra van de NS, goedemiddag. Goedemiddag. Die treinen, zitten ze vol? Nou, het is relatief rustig in de trein. We rijden tussen Haarden en Zandvoort Rijden we twee keer zo vaak dan normaal. Vier keer in plaats van twee keer per uur. En dan rijden we met dubbeldekkers in plaats van sprinters. En op die manier kunnen we meer dan duizend mensen extra naar het strand brengen vandaag. Ja, en die uh, extra capaciteit heeft u ingezet omdat het gisteren toch wel erg druk was, hè? Dat klopt. Gisteren reden we ook al op deze manier. Maar uh, je ziet dat mensen met mooi weer graag naar het strand gaan. Dus daar waren we goed op voorbereid. Ja, en ook de afvoer is dan gegarandeerd? Dat klopt. We hebben tot twaalf uur hebben nu met extra sterke treinen gereden. En nu gaan we over op de normale dienstregeling... omdat we vanuit gaan dat de meeste mensen op het strand zijn. En vanaf 3 uur gaan we weer twee keer zo vaak rijden. Oké. Okay, nou, succes met uh, het heen en weer rijden van de mensen. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan gaan we verder uh, uh, kijken naar de Waddeneilanden. Veel mensen gaan ook naar de Waddeneilanden. Rederijen zetten dus extra uh, dienst in, extra veerboten. Bijvoorbeeld rederij Doekse, woordvoerder Ineke Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Vlieland en Terschelling. Welke maatregelen zijn op die route genomen? Nou, We waren goed voorbereid, dus we hadden vooraf al uh, volledige capaciteit ingezet. En dat is ook nodig gebleken. Dus extra sneldiensten naar Terschelling en een extra late terug vanaf Vlieland. Want extra aanbod van mensen, hè? Ja, zeker. Wat wel gebruikelijk is met de Pinksterdagen, Dus uh, ervaring leert uh, dat we gewoon volle capaciteit moeten varen. Nou, horen we dat het uh, aan de Noordzeekust mistig is. Hoe is het op de Waddenzee? Ja, klopt. Het is uh, sinds vanochtend een uur of tien, een potlichte mist. Dus we verwachten ook dat mensen iets eerder teruggaan dan gebruikelijk op Tweede Pinksterdag. Geen gevaarlijke situaties, hoop ik. Nee hoor, nee, maar... absoluut niet. We zijn wel berekend. Ja, nou, hartstikke goed. Ineke Smit van Rederij Doekse, dank u wel. En, en dan gaan we door naar het zuiden van het land, naar Landgraaf, naar Pinkpop. Het Rode Kruis draait daar heel wat overuren. Meer mensen dan normaal belden zich bij de hulpdiensten, hebben we gehoord. Coördinator van de EHBO's van het Rode Kruis, Huub Kruijen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft het extra druk, hoe komt dat? Ja, dat komt ook door het warme weer op dit moment. Ik denk dat de mensen nog moeten wennen aan de zon. We hebben een slecht voorjaar gehad met wat lagere temperaturen en weinig zon. En nu hebben we zon in overvloed. En dat is toch even wennen weer. En ja, iedereen wil graag een beetje bakken. Maar we moeten toch goed uitkijken dat ze niet te bruin worden. En zeker dat het even moet wennen. Want de factor zonnekracht is erg hoog op dit moment. En als je je niet goed insmeert of niet goed voldoende drinkt... dan kun je daar wel eens problemen mee krijgen. En dat hebben we echt ervaren gisteren. Toch, toch wel veel flauwvallers eh, op het eh, festival brein. Ja, mensen die flauwvallen, die geen hoedje bij zich hebben... Ja, dat klopt. Uh, geen overdekking. We hebben preventief daar nu ook duidelijk uh, al gisteren en eergisteren ook op uh, ingespeeld. Dat mensen zich moeten doen. We de lichtkranten hier waar het aangegeven wordt. En ook dat ze zich moeten insmeren met factor 50 en dergelijke. Dus we proberen aan de voorkant zoveel mogelijk te informeren. Zodat we de mensen niet uh, duidelijk in de problemen laten komen. En de ellende laten meemaken hoe dat zich aanvoelt als je flauw valt. Of dat je een flinke zonnebrand overhoudt. Hoeveel, uh, hoeveel mensen heeft u rondlopen daar? Wij werken hier op dit moment met 78 vrijwilligers van het Rode Kruis en 12 mensen van de GGD. En die hebben de handen vol? Die hebben de handen vol, ja. Zeker bij de entree, dat uh, iedereen wel graag naar binnen, dus het stuurt een beetje bij de entree. Maar goed, het, het gaat geleidelijk. En dadelijk, uh, nu als het groepen gaan spelen bij het podium, dan, uh, dan krijg je toch mensen dat wat dichter op elkaar springen. Het is toch vrij warm. En dan uh, heb je toch hier en daar iemand die even uit de, de positie gehaald moet worden die uh, een beetje onwel wordt door de warmte, ja. Nog geen noodsituatie meegemaakt? Nee hoor, nee, alles nee. is zeer goed onder controle. En de sfeer is heel hartstikke goed. Wat dat betreft zijn we ook uh, erg tevreden en ook heel aanhecht uiteraard. Nou, we hopen dat het gezellig blijft meneer Kruijen. Dank u wel voor de uitleg daar bij Pinkpop. Graag gedaan. Op de beurs in Madrid is de handel in het aandeel Bankia vanochtend hervat met grote verliezen. Direct na opening daalde het aandeel van de Spaanse bank met 30 procent. En aan het eind van de ochtend was dat verlies teruggelopen tot 14 procent. Vrijdagochtend werd de handel in het aandeel stilgelegd. Bankia vroeg voor het weekend om 19 miljard euro staatssteun. En die kapitaalinjectie is nodig om de bank overeind te houden. Aandelen van andere Spaanse banken staan ook in de min. En de rente op Spaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau dit jaar. In Servië beginnen vanmiddag de onderhandelingen... over een pro-Europese regering. De presidents- en parlementsverkiezingen zijn achter de rug. Die zijn gewonnen door de nationalisten... die juist meer aansluiting met Rusland willen. Maar het is de partij van de nieuwe president Nikolic... niet gelukt om een regering te vormen. Door de samenwerking van de democratische partij... van oud-president Tadic met de socialistische partij... is er een meerderheid voor een pro-Europese kabinet. En zo'n kabinet is van belang voor toetreding van Servië tot de EU. Gisteravond zei Tadic dat hij graag premier wil worden van die nieuwe regering. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De voormalig Britse premier Tony Blair wordt op dit moment gehoord... door de commissie Leveson. Die commissie onderzoekt het afluisterschandaal... rond de Britse krant News of the World. Blair moest voor de commissie verschijnen... vanwege zijn vriendschap met de in opspraak geraakte... mediamagnaat Rupert Murdoch. Ik swear by Almighty God, dat de verandering die ik ga geven... de hele verandering zijn. Volgens Blair zijn nauwe banden tussen politici en pers nauwelijks te vermijden. Het gebruik van krant als politiek instrument maakt dat die relatie uh, die ongezond is. Dat, is dat, dat, zich, dat zei Blair zojuist tijdens de hoorzitting. Blair was premier van mei 97 tot en met juni 2008. En Murdoch's andere kranten Sun steunde de premier drie keer in zijn verkiezingsstrijd. En daarnaast is Blair sinds 2010 peetvader van een van de kinderen van Murdoch. Inmiddels opgedoekte tabloid News of the World raakte in opspraak... omdat hij voicemails had afgeluisterd van een vermoord tienermeisje... en tal van publieke figuren. In het Tibetaanse hoofdstad Lhasa... hebben twee boeddhistische monniken zichzelf in brand gestoken. Dat gebeurde voor een bekende tempel in Lhasa. Een van de monniken is overleden, de andere ligt in het ziekenhuis... Sinds begin vorig jaar hebben 34 Tibetanen zichzelf in brand gestoken. Uit protest tegen de Chinese overheersing van Tibet... zijn zeker 24 van die mensen zijn overleden. Regisseur Paula van der Oest gaat een film maken over Lucia de Berk. De opname van de film staan gepland voor begin volgend jaar. En Monique Kramer schrijft het scenario. Lucia de Berg zat zes jaar lang ten onrechte in de gevangenis. De verpleegkundige was veroordeeld tot levenslang met TBS voor de moord op vier volwassenen en drie kinderen en drie pogingen tot moord. Maar in 2010 werd ze vrijgesproken. Sport. Er is opschudding in Italië, want er zijn weer 19 mensen gearresteerd... in een groot omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. Een schandaal dat zich steeds verder lijkt uit te breiden. Italië-correspondent Bas Mesters. Um, ja, 19 arrestaties uh, en er zitten bekende namen bij. Ja, geen kleine namen, zoals bijvoorbeeld Stefano Mauri. Mauri is uh, aanvoerder van de Serie A-club Lazio Roma en ook de voormalige Genua-middenvelder Omar Milanetto is gearresteerd. En verder is eh, vanochtend ook een inval geweest... bij het trainingskamp van de Italiaanse EK-ploeg. Want daar is eh, de voetballer Criscito onder... Eh, eh, die wordt ook eh, verdacht, een verdediger van het eh, Italiaanse elftal. In totaal zijn er 30 huizen doorzocht vanochtend... van spelers, trainers en eh, voetbalbestuurders. Het, is, het zijn niet de eerste arrestaties, hè? het onderzoek, want het loopt al een tijd. Ja, inderdaad. Het loopt eigenlijk al sinds vorige zomer. Uh, eerst was het vooral in de Serie B aan de orde. Het gaat om het, uh, het wedden uh, op uh, uitslagen van voetbalwedstrijden. Het wordt gecoördineerd vanuit Singapore naar het schijnt. Daar is ook al een arrestatie verricht. Er zijn ook vijf arrestaties verricht in Hongarije. En uh, in het verleden zijn al Cristiano Doni en Giuseppe Signori gearresteerd. Twee belangrijke voetballers. Zij kregen al schorsingen opgelegd van respectievelijk 3,5 en 5 jaar. Nou zei je net, de politie is ook langs geweest in het trainingskamp van de Italiaanse voorselectie voor het EK. Heeft dat, denk jij, nog invloed op die ploeg? Nou, ik kan me nog goed herinneren dat het Juventus-schandaal in 2006 uitbrak bij het WK. Dat eh, niemand in Italië had nog vertrouwen in eh, het voetbal. Juventus had scheidsrechters omgekocht. En iedereen had, eh, de mensen wilden niet eens het WK volgen... omdat ze Marcello Lippi in der tijd ook trainer was van die ploeg daar... Maar um, uiteindelijk werd Italië wereldkampioen, dus je weet uh, niet. Misschien je zou je bijna kunnen denken dat de politie het met opzet doet... om die spelers een beetje op te poken voor het EK. Maar goed, is in ieder geval nog in uh, volle gang, dat onderzoek. Dankjewel, je Bas Mesters. De tweede dag van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs, uh, is uh, vandaag. Mark Brassel, jij kijkt naar de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Azarenka. Hoe, uh, hoe gaat het met haar? Niet, niet heel erg best. Ze speelt ja, zo'n zo typische eerste ronde partij. Een partij waarin ze ja, moet wennen aan de baan, aan de omstandigheden. en ook wel aan haar status als, als nummer 1 van de wereld. Winnares ook van de Australian Open dit jaar. Ja, dan kom je toch anders naar zo'n toernooi toe. Dan weet je al de spotlights op je gericht. En dan weet je dat je in de belangstelling staat. Ja, en met die druk, daar, daar moet je mee kunnen omgaan. Nou, Azarenka speelt eh, niet goed. Eh, slecht zelfs. Eh, heel veel onnodige fouten. Bijna 30 al voor de witte Zin. Ja, en dat is voor een speelster die de nummer 1 van de wereld is. en toch één van de favorietes is hier, is dat, is dat veel te veel. Dat past niet uh, bij haar. Ze staat nu een uh, setpoint achter in de eerste set. Ze speelt tegen Alberta Brianti, een Italiaanse. En die mist nu een, een lop. En daardoor wordt het 6-6 uh, in de tiebreak. Het was uh, 6-4 voor Brianti. Twee setpoints had ze, de kleine Italiaanse. Maar die overleeft Azarenka. En dus uh, leeft ze nog in deze eerste set. Maar goed is het allerminst aan de andere kant. We zien dit vaker bij topspeelsters, dit soort wedstrijden. Die moeten gewoon even inkomen, door zo'n eerste ronde heen komen en dan gaat het meestal lopen. Dus ik verwacht niet dat Azarenka ja, uh, ...deze wedstrijd gaat verliezen. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar Kiki Bertens en Michele Krajcik. Hoe laat komen zij? Ja, de tweede, die spelen allebei de tweede partij. Bertens doet dat op baan drie. Daar speelt, speelt nu nog een, een, staat nu nog een vrouwenpartij. Dus dat schiet wel op. Dus misschien dat zo'n uur of één zo ongeveer de baan op kan. Ja, datzelfde geldt voor... ...ze speelt overigens tegen Christina McHale uit de Verenigde Staten. Michele Krajcik speelt de tweede partij op baan vier tegen Petra Martic. Ook daar staat een vrouwenpartij voor. Nou, dat is, maximaal gaat het over drie sets. Dus dat schiet ook redelijk... Op. Dus ja, misschien dat Krijtsek ook wel rond een uur of één eh, de baan opkomt. Dus twee Nederlanders eh, vandaag op de baan in Roland Garros. Wij gaan dat afwachten. Mark Brasser, dankjewel. Het is 12 over 12, de ANDB. René Passet, hoe is het op de weg? Uh, gisteren zagen we files naar de stranden, Jan, op dit tijdstip. En Nu zien we eigenlijk wat drukte vanaf de stranden. Het is simpelweg te fris aan het strand, met maar 14 graden en soms zelfs zeemist. Uh, twee korte files op de N57. Van Oudorp naar Rotterdam staat bij Hellevoet Sluis 2 kilometer. En van Rotterdam naar Middelburg bij uh, Zeelanden tot aan Renesse 2 kilometer. René Passet, dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Extra treinen en veerboten en ook helpende handen van het Rode Kruis met al die dagjesmensen en het warme weer. Maar goed, het is dus koud op het strand. De Britse oud-premier Tony Blair die staat nu voor de parlementaire commissie... die het News of the World afluisterschandaal onderzoekt. En in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa hebben twee boeddhistische monniken... zichzelf in brand gestoken. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Geld stinkt. Geld helpt.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 Goedemiddag allemaal en uh, dit is weer een speciale lunch, want op de feestdagen praten we over de rol van de media in bepaalde beroepsgroepen. Vandaag gaat het over de media en de psychologie. Een van de deelnemers aan de discussie is psychiater Bram Bakker, die geregeld zijn mening geeft in de media. De feiten zijn aan alle kanten in het nadeel van meneer Scheringra. Echt aan alle kanten. Dus wie spreekt hier nou? Is dit de boef of is dit het slachtoffer? Nee, dit is de boef die zich presenteert als slachtoffer. Dat is het. En Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Frank Hansen, die komt uit Kerkrade. En ook tijdens de Radio 1 Sportzomer is het trouwens gewoon een nieuwsquiz, dus hebt u in de zomer tijd en zoekt u een uitdaging, mail dan uw naam en nummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Psychologen en psychiaters. Je ziet ze vaak terugkomen in uitzendingen op radio en tv. Ze worden ingeschakeld om meer te vertellen over de achtergrond van iemand die groot in het nieuws is. Maar je kan ook behoorlijk uitgeleiden. Zoals bijvoorbeeld de sociaalpsycholoog Diederik Stapel, die op grote schaal bleek te knoeien met onderzoeksgegevens... die dan vervolgens weer in de media terechtkwamen. Hoe groot is de invloed van psychologie in de media? En ik ga daarover praten met drie gasten. Bram Bakker is er, als gezegd, psychiater, veel in de media. Er wordt geregeld aangekondigd als mediapsycholoog trouwens. Dat is dus niet helemaal terecht, begrijp ik. Nee, maar dat, dat, daar gaat het al mis. Hè. Mensen weten het verschil tussen een psycholoog en een psychiater amper. En dan hebben we nog psychotherapeuten. En, uh, ben ik ook nog lid van de club van sportpsychologen. Dus het, het is ook verwarrend. Ja, dus je laat het ook maar gewoon. Zo. Ja. Nee, dat, uh... <laughs> okay. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, maar ook columnist bij Dit is de Dag. En geregeld ook op tv bij uh, bijvoorbeeld Koffietijd. Hartelijk welkom. Ad Bergsma, wetenschapsjournalist. Schreef onder meer voor dagbladen als Trouw, NRC en AD... En voor Blad als uh, Psychologie Magazine, FIFA en Opzij en uh, Psycholoog. Hij deed onderzoek naar geluk aan de Erasmus Universiteit. Hartelijk welkom. Um, laten we eerst beginnen met, met de vraag uit de maatschappij. Want daar begint het toch vaak mee. Psychologie speelt een belangrijke rol in de media. Hoe komt dat eigenlijk, Steven Pont? Omdat we steeds meer in psychologie uh, geïnteresseerd zijn geraakt. Sinds, het is een beetje cliché, maar sinds we de religie niet meer als, leidend, uh, als leidraad hebben... moeten we nu zelf ons pad gaan zoeken... En uh, we hebben ook nog eens de luxe en de ruimte om dat te doen. He? Dus er zijn al heel veel dingen voor elkaar. We hebben genoeg te eten. We, we, uh, we, we hoeven ons geen zorgen te maken over, over een dak boven ons hoofd hebben. Dus dan ga je, je afvragen van. Ja, maar als ik alles, als ik richting kan geven aan mijn leven, en ja. dat kan ik. He, dus dan moet ik op zoek naar mijn beweegredenen. Nou nou, en dan kom je snel op ja. het gebied van de psychologie terecht. Waar vroeger. De religie zei van, ja, maar je moet een beetje ja. die kant op. Ja. Maar als dit waar is, dan zou het dus nu wat meer uh, terug moeten lopen. Want we zitten straks in die crisis. Mensen krijgen uh, weer allerlei moeite om, uh, om hun uh, eindjes aan elkaar te knopen. Bram Bakker. Nou, nee, kijk, om te beginnen. Het, het neemt toe, dat is goed. Maar het is nog lang niet wat het zou moeten zijn. Want psychologie speelt nog een heel veel grotere rol uh, dan wij denken. En als je... Mijn favoriete vergelijking, de strafpleiters en media-aandacht afzetten... tegen de psychologen en psychiaters en media-aandacht... is het bijzonder scheef verdeeld. Want maximaal 2% van de bevolking heeft ooit een strafpleiter nodig... en 1 op de 3 uh, wel eens een psycholoog of psychiatrische. Dus, dus er zou ik een vaste psycholoog in uh, RTL Boulevard moeten... in plaats van een strafpleiter die steeds uitlegt hoe het zit? Ja, kijk, Je kan erover twisten of, of, of, of dat de plek is... maar in ieder geval zie je daar het Openbaar Ministerie... uit eigen beweging aanschuiven en is, is het zeker een overweging dat iemand vanuit de beroepsgroep van ons dat ook zou doen, ja. ja. Um, Bergsma is, is druk bezig ook uh, met, met de wetenschapskant uh, van, de, van de zaak. Ook, ook journalist dus, aan de andere kant van, uh, van het spectrum, zeg maar, in de media. Um, is, er, is er inderdaad meer aandacht? Is dat op, speelt dat op redacties ook? Uh, er is absoluut veel aandacht voor psychologie. Tegelijkertijd wordt psychologie niet erg serieus genomen. Dus je hebt een soort dubbelheid uh, daarin. Door wie niet serieus genomen? Want de nou, mensen de do, do, do, willen do, do, do. het graag weten, zeggen de beide heren. Ja, ik heb wel eens een boekje gemaakt met interviews met vooraanstaande psychologen. En het werd dan door artsen bekeken en die zeiden dan... ja, bestaan die eigenlijk wel vooraanstaande psychologen? Dat is wel een soort standaardreactie. En als ik een voorbeeld mag geven... Uh, Tom Bakker, dat is een gerontoloog... die is gepromoveerd op onderzoek naar het gebruik van psychotherapie bij dementie. En uh, dementie is erg, maar dat je daarnaast ontregeld raakt in je gedrag... Uh, dat is echt een heel groot probleem. En hij heeft daar psychotherapeutische technieken voor gebruikt... en dat werkte echt goed. En dan krijg je allemaal commentaren als zo van... ja, uh, het effect is te klein. En als je tegelijkertijd de effecten voor uh, psychopharmaka er tegen afzet... dan blijkt het effect veel groter te zijn. Mm. Toch wordt het minder serieus genomen. Dus als je het hebt over het populariseren van de psychologie... dan heb je tegelijkertijd over het probleem... en serieus genomen worden, en... Uh, Beoordeel, ja. gunstig beoordeeld. Dus dat is een soort uh, twee dingen die je tegelijkertijd voor elkaar zou moeten krijgen. Uh, pont en bakker, jullie worden niet serieus genomen, zegt hij. <laughs> niet genoeg serieus nou, genomen. Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk uh, een van de klippen waar de psychologie tegenop moet boksen. Dat nog steeds wel een beetje het idee is van als je gek bent... dan heb je een psycholoog of een psychiater nodig. Uh, en, dat, en, en, en daarmee, uh, als je met andere dingen... Uh, bemoeid, zo, uh, dan, dan wordt het natuurlijk snel verdacht van ik ben toch niet gek. Ja. Bram Bakker? Nou, actueel voorbeeld these days. Uh, de Champions League finale wordt door Bayern München verloren... op grond van psychologische <laughs> variabelen en niet op grond van uh, technische vaardigheden. Of wil om te winnen. Dat is platte psychologie wat daar gebeurt. Dus moet veel dat dat Robert die penalty, die penalty niet maakt, dat is psychologie. Ja, nou, het, je kan een heel lang verhaal overhouden... maar dat, dat de coach de psychologie van die voetballers niet begrijpt... en Robby eerst 23 mislukte corners laat nemen... en volgens ook nog een penalty, daar gaat iets mis. En, en dat, dat speelt echt een minstens even grote rol dan, dan uh, hoe je mikt... en uh, of je goed op je standbeen staat... En, en al die dingen waar het dan steeds maar over gaat. Ja. Uh, de economische crisis... Het is allemaal psychologie, wat er op de beurs gebeurt. Je ziet dat mensen emotioneel reageren op de melding dat het in Spanje misloopt. En, en daar gaat de beurs op onderuit. Dat is echt psychologie. Ja. Dus uh, laten we zeggen, als die kritiek er al is van, van het wordt niet altijd even serieus genomen, dan is dat niet terecht, zeggen jullie. Uh, Bergma, reageer er eens op. Nou, dat is natuurlijk, op zich is het terecht, maar uh, dat dingen niet serieus genomen worden. Er zijn ook dingen die echt niet kloppen, uh, die gezegd worden uit naam van de psychologie, die niet kloppen. Voorbeeld even? Nou, als je het naar hele populaire zelfhulp auteurs kijkt... als Wayne Dyer of John Cray... Uh, die beweerden dingen waarvan je zegt... nou, uh, die zijn beoordeeld door Amerikaanse psychologen... en die zijn beoordeeld als schadelijk. En dat, dat worden wel bestsellers. Uh, de, dus er is een uh, kwaliteitsslag ook nodig, zeg maar. Ik werk zelf bij het Fonds Psychische Gezondheid... en daar proberen we goede voorlichting te geven. Bijvoorbeeld om depressies te voorkomen... En depressies is echt een groot probleem. Het is de grootste oorzaak van ziekteverzuim bijvoorbeeld. En dan heb je het over bedragen van een, een, een miljardje per jaar... alleen al aan economische kosten. En uh, de naar schatting is ongeveer 10 tot 20 procent van de last... wordt momenteel uh, van de ziektelast wordt momenteel voorkomen. En, en in theorie zou je dat op kunnen hogen naar 50 procent. Dus daar is een enorme slag te winnen. En een van de dingen... die je dan zou moeten stimuleren... is dat mensen beter voor zichzelf zorgen. En dat kan je alleen voor elkaar krijgen... als mensen goed weten wat ze zouden moeten doen. En dan heb je, moet je ook serieus geworden als psycholoog. En dan moet je ook zorgen dat je geen dingen nou. zegt die niet kloppen. Maar goed, oké. Okay. Maar, maar, want we hebben het nu over een aantal boeken en zo. Van, van die zelfhulpboeken. Ja, er zijn er ook honderdduizenden van ongeveer. Maar de, de beide mannen zeggen eigenlijk... Van, je moet dan juist veel in de, in de media verschijnen als, als psycholoog... Om, om dingen misschien juist uit te leggen. Dat mensen ook het idee krijgen van... hé. Hey, daar zit wat in of, of misschien heb ik dat ook wel? Laat ik eens even nou, wat, ik... wat nader onderzoek doen. Ik vond Bram zeer welsprekend net in zijn verdediging zo van het belang daarvan. En de vergelijking met de strafpleiter die ik niet kende. Uh, dus, dus wat mij betreft zei hij daar iets uh, moois en waars. Oké, okay, nou, dat, dat die is dan alvast binnen. Uh, het is natuurlijk heel vaak zo, hè, dan, dan is er een zaak. Ik noem maar wat even de Robert M. zaken, de grote zedenzaak in, uh, in Amsterdam. Hoe, hoeveel uh, telefoontjes staan er dan op, op de voicemail van, van redacties... die zeggen van kom eens langs om te vertellen hoe dat nou precies zit? Nou ik schrijf voor het Parool en voor het AD. Dus uh, ik heb zelf de keuze, daar, omdat ik voorbij de columnist ben... om, om daarover te schrijven. Uh, en er, er wordt al, die dag wordt er wel een paar keer gebeld. Uh, en eigenlijk merk ik dat je altijd een teleurstellend verhaal moet hebben... omdat je het nuanceert. Hè? Dus bijvoorbeeld, in Robert M. is een mooie zaak... omdat daar deskundigen uh, elkaar bijvoorbeeld al tegenspraken... Ja. en de media dan toch heel graag gewoon... Een knetterharde, eenduidige, eendimensionele mening willen van ja, het is schadelijk voor die kinderen of nee, als ze onder de een zijn, dan zijn. Je... En zo eenvoudig uh, is het niet. En dat is misschien de schade die wordt gedaan, hè, waar we het eerder over hadden, mm -hmm. dat, dat de media je misschien ook wel uitdaagt uh, of daar uh, naar op zoek is naar, uh, naar de uiterste, naar de extreme van het verhaal. Bram Bakker, hoe, hoe, hoe is het vaak zo dat? dat sta je morgens op, je slaat de krant open of teletext aan, dan is er wat gebeurd dat je dan al weet van nou, uh, ja, ja, ja, zeker. daar komen ze weer. Ja. En, en is het dan. Wanneer. Is ook wel eens dat je zegt. Nou, ik, ik doe het gewoon niet. Ja, want... heel vaak. Nee, maar boel, ik krijg regelmatig het verwijt. dat ik over te veel dingen. een mening geef. En. Uh, mijn enige verdediging is. dat uh, niemand weet. hoe vaak ik mijn mening niet geef. En ik probeer <laughs> ja. echt. voor mezelf. <laughs> na te denken over. waar ik wel of niet op inga. Wat? Tegelijkertijd. als je bijvoorbeeld. M. Ik heb uit eigen beweging. denk een echt pittig stuk. in de Volkskrant op de opiniepagina. geschreven. over dat ik het raar vind. dat uh, de uitlatingen. Uh, het rapport waarmee hij nu de TBS in verdwijnt... dat dat uh, gebaseerd is op een niet meewerkende verdacht... dus dat het eigenaardig is dat terwijl de, uh, de onderzoekers... niet met hem in gesprek zijn gegaan... toch uh, vergaande conclusies... Ja. Uh, hebben durven te trekken uit wat er gezegd werd. En dan is voor ons zeg maar, de buitenwacht interessant van... kan dat überhaupt? Kan je inderdaad iemand van de buitenkant beoordelen... zonder eigenlijk met hem gesproken te hebben... en, en daar nee, dan maar, een waardeoordeel aan te koppelen? Wat, wat maf is wat er dan dus gebeurt... en ik doe het nu net iets te lang om het niet al te vermoeden... maar um, dan word ik niet gebeld, want dat verhaal is te ingewikkeld. Dus op dat opiniestuk kwam eigenlijk geen reactie... want je hebt wel eigenlijk tien minuten nodig om eens goed uit te leggen... Mm -hmm. wat de haken en ogen zijn in de gang van zaken. En met Breivik in Noorwegen speelt eigenlijk precies hetzelfde. En het is dus eigenlijk heel erg interessant. Maar het is ingewikkeld en veel media haken af op het moment dat het ingewikkeld wordt. Dus daar zou je als media veel meer de tijd voor moeten nemen. Vind ik wel. Nou, gebeurt dat te weinig, Altbergsma? Ja, ik denk niet het zozeer dat je de schuld moet geven aan de media eigenlijk. Uh, op zich heb je die vertekening natuurlijk. En ik ben ook wel eens geïnterviewd door een ochtendprogramma toen de... Uh, toen die torens. 9-11. Uh, 9-11, ja. precies. En toen heb ik iets gezegd: zo van ja, de wereld gaat gewoon door. En uh, dat je je leven door moest gaan. zoals je. vanuit een psychologisch standpunt gezien. Uh, omdat, omdat je eigen dingen belangrijk waren. En dat is dan net je. Uh, de zin achter de komma wordt weggeknipt, dan sta je echt totaal voor gek. En dat gebeurt natuurlijk wel eens in de media. Maar in principe uh, merk ik wel vaak dat mensen serieus en ernstig luisteren naar je... en dat je best de beste gelegenheid hebt om een goed verhaal te doen. Het is alleen als je, het is ook als je de media meer geeft wat ze nodig hebben... zoals Bram Bakker, die geeft ook hele duidelijke en heldere meningen vaak. En daarvoor is hij heel vaak in de media. Dus het is ook een soort wisselwerking. En ik denk niet dat je het alleen bij de media moet leggen. Ja. Maar dat is ook natuurlijk dat je aan de andere kant ook niet te veel zelfcensuur op moet leggen. In de zin van dat je wel een gewone verhaal moet kunnen vertellen. Waarin je ook durft om dingen wat weg te laten. Uh, om, om, om, om, om je punten uh, te maken. Maar je weet dus eigenlijk goed hoe het werkt. Uh, dat, dat is eigenlijk het punt als, als, als psycholoog. Nou, kijk, je ik... weet wat ze willen en probeert wel binnen je eigen kaders te blijven. Ja, beleiden. dat is het natuurlijk. He. Ja. Dus je, je probeert niet die grens overgetrokken te raken. Nou, en dat, dat gebeurt ook niet meer. Tenzij ze inderdaad gaan knippen, dan, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar voor de rest... Uh, <coughs> pardon. Uh, uh, begrijp ik wel dat je... Dus, dus dat je je verhaal helder moet hebben... Um, uh, uh, en, en een standpunt in moet durven nemen... Ja, want dat, want, precies, want dat is natuurlijk... Bram Bakke, is Er is veel kritiek op jou ook inderdaad. Uh, maar dat is misschien wel juist om die reden. Ik bedoel, er zijn er beiden er die natuurlijk veel meer wolliger daarover willen praten. Veel meer nuance. Nee, maar jongens, dan, dan, dan zijn we het niet eens. Kijk, ik krijg heel wat over me heen en dat is lang niet altijd leuk. Maar ik kies ervoor omdat ik denk, ja, het debat is belangrijk... en het gaat mij om de goede zaak. En dan als mensen gaan roepen dat het mij om mijn ego te doen... dan denk ik, ja, weet je, ik vind het prima... Um, ik moet voor mezelf helder hebben waarom ik dat doe. En uh, Advocaten, opnieuw die vergelijking, zijn op dit punt veel verder. Want die zijn het publiekelijk oneens. Maar trekken niet in twijfel dat ze allebei advocaat zijn... en allebei deskundig. Uh, in die zaak Robert mm. M staat Richard Korver... toch wel heel ver van Willem Anker vandaan. Toch zijn ze allebei advocaten. En ik denk dat wij daar een voorbeeld aan moeten nemen. Want dat maakt zo'n vak interessant ja. voor de mediaconsumenten. Daar kunnen we echt nog heel veel vooruitgang in boeken. Kijk je wel eens dingen terug van jezelf? Laten we zeggen de eerste keren dat je verscheen in de media. En dan vergelijken met nu bijvoorbeeld. Nee, in... dat, dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik sowieso niet heel erg gelukkig word van naar mezelf kijken. <laughs> dus, uh... Steven Pont wel misschien? Nou, in, in het begin, toen ik uh, die komst begon een aantal jaar geleden. Ik, weet, ik heb nog wel ergens een laadje waarin er een paar liggen. He, dus die knip je dan uit en, en op een gegeven moment denk ik... Hey, ik heb hem deze week niet uitgeknipt en, en nu uh, ben ik daar helemaal mee gestopt. Is het ook iets van ego uh, om, om, om, laten we zeggen, vanuit nou, jullie vak in, in de media op te treden? Ik bedoel, er zullen er ook zijn die zeggen, nou, ik doe, dat, doe het op voorhand gewoon niet. Ja, als je heel bescheiden bent en introvert, dan doe je dat minder snel. Dat is absoluut waar. Uh, maar ik zit hier bijvoorbeeld, je kan zeggen, ja, je zit vanuit ego... maar dat is eigenlijk een valse manier om iemand te disqualificeren om zijn mening. Je kan altijd op de man spelen en dan zeggen, dan hoef ik niet naar je te luisteren. Dat kan in elk gesprek. Dus als je van Bram Bakken zegt, die zit er voor zijn ego... dan zeg je eigenlijk, ik wil niet naar zijn boodschap luisteren. Dat vind ik een beetje zonde en kort door de bocht. Ja. Aan de andere kant... Uh... Maar we zijn toch ook, denk ik, psycholoog genoeg om te weten dat het voor een gedeelte gewoon ook ego is dat we hier zitten. En dat dat niet je onmiddellijk disqualificeert om niet een verhaal te mogen doen. Natuurlijk, ik, ik, ik ben ooit begonnen als onderwijzer. Dus kennelijk sta ik graag voor een groep en leg ik iets uit. En dat heb ik nu dan de microfoon voor mijn neus in plaats van een klas kinderen. Ja. Maar uh, dat ego een onderdeel is van de dingen die je doet. Dat staat buiten kijf, dus we hoeven ook niet te zeggen... Nou, het is helemaal wat mij betreft helemaal niks ego. met ego, maar ja. het is ook een ego-ding. Daar ja. heb, heb je helemaal gelijk. Maar het maffe is dat wij ons daar altijd tegen moeten verdedigen... terwijl alle andere mensen die in media actief zijn... daar speelt het gewoon vergelijkbaar. En het, ja. Waarom... Waarom krijgen wij dat nou steeds terug? Uiteindelijk, als je leuk kan voetballen als jongetje van elf... dan word je op een dag misschien gescout door een profclub. En wij hebben gewoon een vak geleerd. En op een dag zijn we gescout, omdat we niet al te veel stotteren voor een microfoon. En het leuk vinden. En zo beland je waar je zit. Nou, ja, misschien omdat het met, ook wel met mis, iets, iets zwaarder zaken te maken heeft over het algemeen. Ik bedoel, Jawel, kijk, als een maar... voetballer die penalty dan uiteindelijk mist. Nou ja, goed, dat is een maandje vervelend. Maar ik denk dat wij alle drie even... niet op de cursus hebben gezeten. Hoe word ik, ik mediapsycholoog? Die cursus bestaat ook helemaal niet. Dus uiteindelijk gaan de dingen zo dat, dat je in die rol ja. terecht komt, omdat je het leuk vindt. Ik heb natuurlijk volledig kwijt gehad van, van dingen. Want ik, ik las iets van, uh, er was, was een heel overzicht ergens in, in het blad Park geloof ik. Uh, daar stonden wat uitspraken in. Uh, bijvoorbeeld, je hebt iets gezegd over Peter L. De Vries ooit in de Pers. Uh, waarvan hij zei: van ja, hoe kan die man het allemaal over mij zeggen uh, dat ik manisch ben, want hij heeft me nog nooit gesproken. Nee, ik heb nooit gezegd dat Peter eerder friesmanisch is, maar daar ga je alweer. Er is een simpele beroepscode dat je niet publiekelijk mensen van een diagnose voorziet. Maar het is een dun randje, dus als ik zeg dat ik wel denk... dat er een aantal kenmerken van de antisociale persoonlijkheidsstoornis waarneembaar zijn bij Joran van der Sloot... heb ik niet gezegd, ik vind de psychiatrische diagnose van Joran van der Sloot antisociale persoonlijkheidsstoornis. Nou, dat moet je heel goed uitleggen. En ik... Vind zelf dat ik me secuur uitlaat. Dus als ik over Peter R. de Vries zeg dat hij zich af en toe wat maniakaal lijkt te gedragen. heb ik niet gezegd dat de diagnose van Peter R. de Vries bipolaire nee. stoornis type 2 is. Nee, dat is echt iets anders. Nee, hij leest dat er wel in en hij zegt: ja, hoe kan die man dat over mij zeggen? Ja, maar dan echt... ga ik meer aan zijn karakter twijfelen dan aan iets anders hoor. Steven Pont, wel eens of laat, is er gespijt gehad van dingen die je hebt geschreven of gezegd? N uh, nee. Nou ja, ik heb één keer. dat was een onderschatting. Uh, toen heb ik me daar later in verdiept: in het uh, effect van muziek op de sociale ontwikkeling van kinderen. Uh, uh, en uh, toen heb ik daar een column over geschreven. Want er was iemand die zei: van nou, je hebt alle, alle muziekscholen moeten. want het is zo'n sociaal belangrijke. Mm -hmm. Ik dacht: van nou ja. He, dat kan ook met voetbal of wat dan ook. En toen kreeg ik iemand aan de deur, benen. Maar die, die kende ik wel. De nou ja, goed, die, die woonde bij in de straat. En nou, <lacht> dan moet je de, het werk van meneer Abreu maar eens uh, tot je nemen. Dat heb ik toen gedaan. <lacht> en toen heb ik wel een volgende column uh, gezegd van... Jongens, er stond iemand aan de deur. En ik heb het bij mijn vorige column ja. heb ik het, uh, uh, niet bij het, bij het juiste eind gehad. Nee, Albertsma spijt misschien van die 9-11 of. Nee, daar heb ik geen spijt van. We hebben echt een fout gemaakt, zeg maar... in de zin dat er verkeerd geknipt wordt. Daar kan je weinig nee, aan doen. Nee, precies, daar kan je zelf weinig aan doen. En de, de, je maakt ongetwijfeld fouten... en ook dingen die je zegt die je beter had kunnen uitdrukken. Uh, maar meestal hoor je er niks van terug. Nee, maar... Zo van, als je alles goed doet, dan hoor je... Niks. Nee, dus dus elke precies. opmerking die je krijgt, moet je, leerde ik bij de krant... moest je een keer honderd doen, zeg maar. Ja. Dus als je dan een keer een compliment krijgt, dan heb je kennelijk iets bereikt. En als je een keer een boze brief krijgt, dan zijn er honderd mensen... die zich enorm aan je hebben geërgerd en misschien terecht. En Dan weet je dat ook weer. We praten zo meteen door uh, over dit uh, gesprek, over de, de psychologie en de media... en hoe die met elkaar verweven raken uh, met deze drie heren. Maar dat doen we na het nieuws met Jan van der Put. Radio 1, het NOS-journaal. Het valt mee met de drukte op de wegen naar het strand. Volgens de ANWB is het vooral minder druk richting Scheveningen en Zandvoort. En komen er zelfs mensen terug van het strand. En later vanmiddag wordt extra drukte op snelwegen in heel Nederland verwacht... door terugkerend vakantieverkeer. Het is in de treinen ook rustiger dan gisteren. De NS had wel extra treinen ingezet naar het strand.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 En De Britse oud-premier Tony Blair vindt dat nauwe banden tussen politici en journalisten nauwelijks te vermijden zijn. Dat was zo en dat zal altijd zo blijven. Dat zei Blair tijdens een verhoor door de commissie Leveson, die onderzoekt het afluisterschandaal rond de Britse krant News of the World. Blair moest voor de commissie verschijnen vanwege zijn vriendschap met de in opspraak geraakte mediamagnaat Rupert Murdoch. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon. In het oosten wordt de zon afgewisseld door enkele stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Alleen aan zee is het een stuk minder warm. Daar komt op een aantal plaatsen lage bewolking of mist voor. Waardoor de middagtemperatuur blijft steken tussen 15 en 17 graden. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af tot net onder de 10 graden. Morgen stroomt koelere lucht het land binnen. In het noorden wordt het niet warmer dan 15 graden. In het zuiden weet de temperatuur op te lopen tot een graad of 20. Verder is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden en blijft het droog. De dagen daarna neemt de neerslagkans geleidelijk toe en wordt het nog enkele graden koeler. Lunch met Jurgen van den Berg. We praten al over de media en de psychologie. Dat doen we met Bram Bakker, psychiater. Met Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en columnist. En Ad Bersma, wetenschapsjournalist en psycholoog. Um, we hebben het net al even gehad over het, het gevaar van onvolledigheid. Ad Bersma, kan, kan je daar nog eens een voorbeeld van noemen? Onvolledigheid uh, over bepaalde zaken... waardoor er een vertroebeld beeld ontstaat? Nou, Als ik een voorbeeld mag geven uit de positieve psychologie. Ik heb zelf wat onderzoek gedaan naar geluk. En die gaat ervan uit dat het doel van de psychologie een beetje uh, verengd was. En het kwam erop neer dat je heel veel onderzoek werd gedaan... naar depressie, naar angsten en verslaving... en heel weinig naar wat het leven wel de moeite maakt, waard maakt. En toen zei ze vervolgens cursussen gaan geven... aan jong echtparen bijvoorbeeld... Uh, dat ze meer positieve dingen tegen elkaar moesten zeggen. En uh, de meeste mensen nemen dat redelijk serieus... maar er waren een aantal vrouwen die dat enorm serieus namen... en ook... Als hun man iets verkeerd deed, geen commentaar meer gaf, zeg maar. Uh, en die vervolgens erg ongelukkig werden. Want ze moesten maar positief doen tegen die man. Uh, en die vrouwen die waren een beetje. die, die, die werden er erg steeds ongemakkelijker van, zeg maar. Uh, dus als je zo'n boodschap hebt, zo van je moet. Uh, als je goed met elkaar om wil gaan, als je meer positieve boodschappen aan elkaar geeft, dat werkt vaak beter. Uh, dat is een goed idee. Maar als je dan weglaat dat als er echt iets fout is, dan, uh, moet, je dan, moet, je, mo dan moet je het gewoon zeggen, <laughs> uh, dan gaat het mis. Dus je kan, je, je kan het soms te zeer vereenvoudigen. Ja. Het, het is natuurlijk een, een vraag en aanbod. Die media die willen van alles. Uh, uh, hoe, hoe moeilijk is dat soms? Dat je, dat je kunt voldoen aan de vraag, uh, zeg maar. Nou, je moet, maar dat moet iedereen altijd. Je moet, je moet gezonde grenzen proberen te stellen. Dus je moet echt nadenken van vind ik het noodzakelijk. Of denk dat iemand anders het beter kan. Dus, uh, met met de grote dan, dan je een grote regelmaat. Of een journalisten gebeld. Die zeggen ik zoek iemand met betrekking tot dat en dat onderwerp. Dus ik, nou moet je die hebben. Uh, en dat... Je drempel naar de media wordt op een gegeven moment heel laag. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je verantwoordelijkheid... om niet overal op in te springen, die wordt groter. Ja, dat merk ik ook. Het duurt even, hè? Dus, ik ben er nooit naar op zoek geweest, behalve dan dat ik een boekje heb geschreven. Maar het duurt even voordat je in die kaartenbak terechtkomt. Maar als je eenmaal in die kaartenbak zit. En je doet het goed, waarschijnlijk. Je doet eh, het goed, kennelijk. En eh, dan word je. Dan, dan bel je. Oh ja. Dus het duurt even voordat je erin bent. Maar het duurt waarschijnlijk ook weer even voordat je eruit bent. Dan, dan bellen ze je en dan zeg je van. Uh, oh, jullie hebben zeker Bakker gebeld, maar die komt er niet. Nee, zeker nee, nee, vandaag, nee, of... nee. Maar dan merk je wel. Kijk, ze komen uiteindelijk. komen ze vaak gewoon een quote halen, toch? Dus dan komt er zo'n uh, en uh, en dan als je ziet. Uh, dus ik zal er ook niks voor afzeggen. Of, uh, nee. nee, dat vroeg me nog even af. Dan... Jullie hebben ook je, normaal je patiënt. Nee, bij maar bent, dat laat ze bijvoorbeeld in, de, in, de, in de, uh, de dan ben ik ergens. Dan zeg ik, nou goed, ik zit in Apeldoorn. Dit is het adres. Er is hier lunch, dus twaalf en half één. En, en uh, ja, kom ja, langs van. als je het... Uh, uh, maar zo niet, dan ga dan naar iemand anders. Maar ik, uh, ik ga niet iets afzeggen nee. of iets... Mijn opdrachtgever zal nooit merken. Hè, behalve, want wat ik in die pauze doe, is dan, uh, is dan aan mij. Uh, en dan doe ik dat. Ja. Uh, je, je hebt natuurlijk in de psychologie t, allerlei takken van sport. Uh, die sociale psychologie heeft, heeft behoorlijk onder vuur gelegen door dat, dat onderzoek van, van die stapel. Um, uh, ook dat is ja, de sociale psychologie heeft niet onder vuur gelegen. Uw sta sta uh, uh, <tomst> <me zeker. laughs> stapel ook, maar ja. om een andere reden. Uh, <tomst> <Ja>, Iedereen. <tomst> nou ja, toch, Diederik toch wel. stapel heeft onder. Uh, nou, Bakker, volgens mij heb je ook wel gezegd van dat dat wel een, een, een moeilijk vakgebied is. In de zin van dat daar een hoop gebeurt waarvan je af en toe toch uh, wel even je wenkbrauwen Gronst. Nou, ja, kijk, op het gevaar dat, dat ik hier weer op wordt afgeserveerd, is de verdenking bij Stapel dat er een ego-probleem, uh, een structurele factor was. Die is vrij sterk. Wel leuk al die aandacht, dacht hij Nou ja, als uh, op een gegeven moment verschenen artikel in de Volkskrant een tijdje later, hadden ze gekeken naar de impact van die artikelen. En die Stapel, die publiceerde aan de lopende band wel artikelen, maar waar allerlei sociaal psychologen die Minder artikelen publiceren, maar een veel grotere impact hadden. Dus op een bepaalde manier was die man zeg maar, op een doodlopend spoor. Want die was maar bezig om te scoren. Terwijl die, ja, uh, je kan beter uh, drie hele mooie goals maken. dan 30 uh, in ticketjes uh, in vanuit buitenspelpositie. <lacht> nou, niet als je wil winnen. Want hier, want als je de 30 gaat doen... Uh, doet. Het gaat ook over geld natuurlijk. Hè? Ja. Dus het was een soort drive, drive Dat je moet iets vinden. Je kan niet zeggen, nou, we hebben dit en dit onderzocht. En weet je wat het grappig is? We hebben het niet gevonden. De, dan wordt het minder snel gepubliceerd, ja. als het al gepubliceerd wordt. Je moet dus tot een significant resultaat komen. Ja, maar nou, hem, dus hij ging ook zoeken naar onderwerpen waar hij mee kon scoren. Zeker. Hè? En, dat, zeker. en dat is nou net het lastige. Ja. Boel, beperk je tot, tot wat jouw tak van sport is... Ja. en scoor dan zoveel mogelijk... Maar ga niet denken van, nee, hé, hey, om het scoren. Uh, ja, precies, dat, ja. dat, dat gedoe met je vlees. daar Maar in dit, in de, nee. om, om dit voorbeeld uh, waren de media ook heel... Laten nou, we zich niet alle, we moeten ze we moeten niet over één kam scheren... maar er waren toch heel veel die dat gewoon publiceren... en dachten van, ja, dat oh, is ik, wel een leuk verhaal van het vlees en, en, en de agressiviteit. Ja, maar dat vlees is een later voorbeeld. Ik heb een eerder hoofdstuk van Diederik Stapel gelezen. Daar heb ik een groot artikel over gemaakt in Psychologie Magazine. En ik was, voor mij had dat echt de wouwfactor. Ik vond het een heel goed gedegen artikel... En waarschijnlijk was het verzonnen. En ik ben daar met open ogen in gestorven. Ja, hoe kan dat? Uh, omdat je mensen in principe vertrouwt. En meestal werkt het goed. Uh, als een arts tegen mij zegt... Uh, je moet die in die pillen nemen... dan denk ik ook die zal gelijk hebben. Maar er zijn ook artsen die, die, uh, die graag de diagnose dementie stellen... of Parkinson. En die, uh, of die je nieren eruit halen... omdat die gezond zijn. en die, uh, die daar, Omdat ze daar geld voor krijgen. Ja. Maar artsen zijn in principe betrouwbaar en hetzelfde geldt voor de meeste wetenschappers. Ja. Maar jij, je bent wetenschapsjournalist ook en, en psychologen goed ook wetenschapsjournalist. Dus daar verwacht je dan toch van dat die voor ons het volk uh, in ieder geval dat soort dingen toch eens even tegen het licht houden. Van, van klopt dit allemaal wel en kan dit eigenlijk? En kan ik die onderzoeksresultaten eens even krijgen? Van, dat ik dat zelf nog eens een keer doorvlooi of, of, of werkt dat niet zo? Is dat dan toch ook de druk van elke dag maar weer iets moeten produceren? Nee, dat de. Als iets in een wetenschappelijk tijdschrift komt, in een hoogwetenschappelijk tijdschrift... dan hebben we vijf mensen ernaar gekeken, zeg maar. Uh, die, die echt ook naar de data hebben gekeken. Dus dan is er een vrij strenge selectie geweest. Uh, en als iemand zo vaak geciteerd wordt, toch als uh, meneer Stapel... Uh, die, die ook echt mooie dingen heeft gedaan uh, en het goed wist op te schrijven... Uh, dan dat heb ik gewoon vertrouwd. Ja. Ja. Ja. Is, dat, is dat naïef? Nee, dat nee. Dat zo werkt wetenschap gewoon. En, en, Zo het is een ja. hele goede oplichter. Hè? Ja. Boel, het heeft niet, voor niet zoveel jaren geduurd. Ja. Het, niet, het lag er niet heel dik bovenop. Nou, en hoeveel schade heeft dat dan toegebracht, toch? Want ik, ik zei het net eigenlijk al kort door de bocht. Misschien jullie jullie daar onmiddellijk op. Van, uh, oh, oh, oh. Nou ja, het is de bekende rotte appel. En, uh, uh, en, maar er is een hele man fruit die dag en dagelijks uh, zeer goed uh, uh, werk doet. En uh, steeds meer de grenzen en, en probeert het vak verder. Ik, verder uit te bouwen, zoals uh, Bram Terecht zegt... dat zou eigenlijk nog in veel meer gebieden van de, van de wereld... u uh, zal ons gewoon gebruikt moeten zijn, dat, je, dat daar een psycholoog bij zit. Ik zal een voorbeeld geven van Bush junior. Die ging op een gegeven moment, ging die Irak weer binnenvallen. Ja. Iets wat zijn vader niet gelukt was. Ja, ja en dan kun je wel zeggen, ja, dat is de ene president... en, dat, en de ander is een president, maar er zit nog een relatie onder. en dat is, de, de ene is de vader en die mislukt op een bepaalde missie... En die zoon die kan dus in, op een bepaalde manier dus zijn vader overtreffen. Dat dus kan wij afmaken. Daardoor, sorry, het kan wij afmaken. Misschien. Precies. Dus de kans naar afmaken te laten zien van, want als je als ik het goed begrepen heb, werd uh, uh, Bush junior nogal klein gehouden... Uh -huh. door zijn vader, van je, je zal nooit dat worden. En dan krijgt verslaafde hij, verslaafde was het, een alcoholist. Nou ja, dus hij krijgt de kans om zijn vader te overtreffen... door Irak voor de tweede keer binnen te gaan. Uh -huh. Ik kan wel zeggen, ja, maar dat is een militaire operatie. Dat is al ook een militaire operatie geweest zijn... en we hebben er allemaal geen zicht op. Maar waarom... Zit daar geen psycholoog ook in dat witte huis? Gewoon standaard om beweegredenen... Hetzelfde geldt in de Tweede Kamer, hetzelfde geld op het katshuis om steeds de beweegredenen van mensen ja. uh, goed door... Zou dat niet zo zijn, trouwens, bij, in Amerika? Nee, tot, tot, ah, niet. Terwijl dat toch heel vreemd ja. is. Er worden enorme besluiten genomen. En nu heb ik dat geval van Bush. Daar is het heel helder. Hè? Tenminste, voor mij is dat heel helder. Dat dat in ieder geval een issue is. Ik weet. Maar dat daar uh, in het katshuis, in de Tweede Kamer... In, in, uh, dat mensen hun beweegreden... want de psychologie... wat, uh, uh, sorry, wat, wat uh, net gezegd werd... Uh, het gaat over beweegredenen. Je hoeft niet altijd naar ziekte toe of naar problemen. Hmm. Maar wat is nou de beweegreden... waarom ja. jij dit of dat doet of vindt? Nou, en daar... Je, dat is voor een gedeelte, voor een groot gedeelte is dat gewoon psychologie. En daar is natuurlijk ook een hele grote politieke component aan. Maar die sneeuwt helemaal onder. En nou ja, we hebben nogal wat dingen met elkaar op te lossen. Dus ik vind dat, dat de psychologie nog veel meer invloed zou moeten hebben, dan dat het nu heeft. Ja. Uh, ja, en je, je krijgt dan 10, 20 jaar later komen dan de boeken uit... Eh, gedegen non-fictie over allerlei historische kwesties. En dan zie je dit dus tevoorschijn komen. En ja. dan bleek dat uh, Rutte heel erg verliefd was... toen hij er in het katsers zat en gewoon zijn meisje wilde... <lacht> en dat hij het daarom afbrak. Ik noem maar iets volstrekt <lacht> fictiefs. Maar... Ja, ik wou zeggen, voor de goede orde... dat telt dus allemaal mee. De varkensbaai, dat is een beroemd voorbeeld. Ja. De varkensbaai... Ja denk je, nou, dat is een militair-politieke operatie. Ja, ja, ja, de inval. Nou, het blijkt achteraf dat als daar een psycholoog bij had gezeten... was dat nooit gebeurd. Wat bleek namelijk? Niemand durfde elkaar he, uh, tegen te spreken. Ja. Dus later zei van, ja, ik zag het eigenlijk niet zo zitten. Maar ja, die zag het helemaal <lacht> zitten. Ja, maar, en, en, en dat werd over en weer gezegd. Uiteindelijk is daar dus een drama geworden. Ja. Omdat niemand wilde he, de jobstijding brengen. Van jongens, is het eigenlijk wel eens een goed idee? Ik geef een briefje als daar gewoon een psycholoog bij had gezeten. Ook bij de tunnelvisie, bij rechercheurs, als daar een psycholoog bij zit, zeg zegt van ja wat is de beweegreden van jouw persoon. Dan kom je, hè? Dus dan lijkt het uh, uh, ja. extra moeilijk doen. Maar het is zo moeilijk. Dus laat iemand dat maar duidelijk maken. Ja. Dat, dat is, uh, zeker in het, in het maatschappelijke veld is dat, is dat sowieso uh, waar, denk ik. Nou, we hebben het nu over de media ook. Uh, ik lees even nog een uitspraak voor. Psychiatrie is niet media geil genoeg, Albertsma. Wie zou die uitspraak hebben gedaan? Uh, ik denk mijn buurman, Bram Bakker. Ja, klopt, ja. Is dat ook zo? Nou, ik weet, ik, ik, ja, ik weet niet of media gel, of dat nou... Uh, er, werd net al, er zit vrij veel ego in, ook zo. Van de, een, een wil om in de media te scoren, zeg maar. Als je het woord, dat is mijn associatie bij het woord, in ieder geval. Uh, maar dat de psychiatrie iets goeds te vertellen heeft... Uh, wat voor veel mensen... Uh, iets aan kunnen hebben, denk ik wel. En jullie hebben dat hier vandaag ook, ook nog eens een keer duidelijk gemaakt. Dus dat is allerlei aspecten aan. Nou, de laatste paar voorbeelden zijn zo. Dus um, hoe, hoe is, die, is die... Eigenlijk zeggen jullie van het, moet nog, het zou nog wel wat meer mogen. Nou ja, kijk... Uh... <laughs> Als we, als we nu toch even ons egovrij vrij baan geven... wij zijn aan de winnende hand. Wat je ziet, wat Robert Dijkgraaf voor enorme goede dingen heeft gedaan... in de media, met het aandachtvragen voor, voor het belang van wetenschap... Ja. hoe succesvol die onderneming was bij de wereld Ik vind dat fantastisch. En uh, hoe komt dat? Omdat de media ineens ook ziet, deze man... die kan in begrijpelijke taal iets heel belangrijks uitleggen... waar wij allemaal interesse in hebben. En ik, meer, meer, kom op, ga door. En, uh, dat, dat, dat mijn methode dan op een gegeven moment de provocatie is... Uh, dat doet er niet zoveel toe als iemand anders dan op een andere manier... maar aanvult en, en bijspringt en weet ik. En dan komen we verder. Ja. Fijn dat jullie hier waren om uh, een beetje een inkijkje te geven op dit uh, punt. Steven Pont, Bram Bakker en Ad Bergsma. Hartelijk dank en een prettige Tweede Pinkse Dag verder. Dank je wel. Feel you watching Het is de Radio 1 CD van deze week, Boys Don't Cry, haar tweede album. En daar staat dit liedje op, Sarah Smile, eigenlijk een nummer van Hall Oates. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz, ook op deze Tweede Pinserdag. En De kandidaat van vandaag komt uit Kerkrade, heet Frank Hansen. Hij is 41 jaar, hij is net door drie psychologen bijgestaan uh, om zich voor te bereiden op deze quiz. Ja, dat was een mooie mee meevaller, hè? Um, En ik geloof, we alle even op vakantie en dan hier naartoe gekomen, hè? Ja, kort weekendje aan de kust, dus ja. Ja, nou, net op tijd weg heb ik begrepen, want ik geloof dat het juist aan de kust vandaag uh, net wat minder is. Ja, maar... heb ik ook gehoord. Nou, dan uh, maar die eerste score neerzetten voor de nieuwsquiz, voor de rest van deze week ook. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het gebruik van zware wapens... tegen Syrische burgerbevolking sterk veroordeeld. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid en zegt dat terroristen ervoor verantwoordelijk zijn. Tanks maken geen uh, schotwonden van dichtbij en al helemaal geen steekwonden. Dat is toch echt door de terroristen gebeurd. Dus dat is de officiële verklaring. Ja, de wereld heeft geschokt gereageerd op het nieuws... dat er opnieuw een bloedbad is aangericht in Syrië. De VN Veiligheidsraad heeft een veroordeling uitgesproken. Vraag 1. In welke stad vond afgelopen vrijdag dat bloedbad plaats? Dat was volgens mij een hula. Dat is goed. 108 doden, 49 kinderen ook. Uh, vraag 2. Ondertussen probeert de internationale gemeenschap... op allerlei manieren het geweld te laten stoppen. Zo zijn er VN-waarnemers in het land. Die moeten toezien op een staak het vuren. Maar welk land kondigde dit weekend aan... dat zij een exitplan hebben bedacht voor president Assad? Ik denk dat het de Verenigde Staten was. En dat is goed. Het lijkt op wat er in Jemen is gebeurd. Assad moet vrijwillig opstappen en de macht overdragen aan iemand uit zijn regering. Degene, diegene moet dan uh, vrije verkiezingen uitschrijven. Dat is het plan. Vraag 3, dat is een kop uit de krant. Waar gaat die over? Dat willen we graag weten. Drie mogelijke antwoorden ook. De kop luidt groen, groener, groenst. En gaat dit over één, de gevolgen van het lenteakkoord... dat voorziet in veel investeringen in natuur en milieu. De organisatie van het EK Voetbal wil het komende toernooi... het milieuvriendelijkste EK ooit maken. Dat is optie 2. En drie, PvdA-leider Samson benadrukt op een partijcongres... dat de PvdA ook voor een groene toekomst is. Dat is moeilijk hè. Groen, groener groenst. Ik kies voor optie 1. Gevolg van het Lenta-akkoord, eh, dat is goed. Dat is een kop uit trouw. Mm, mooi. Het Lenta-akkoord bevat ongeveer 200 miljoen meer voor natuur... en een extra investering in duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Vraag 4. Dat Lenta-akkoord heeft al heel wat kritiek gekregen... maar één organisatie is dolblij met het akkoord... dat zij een doorbraak in duurzaamheid noemen. Welke organisatie is dat? Uh de gokje Greenpeace. Dat had gekund. Het is natuur en milieu. We gaan naar vraag 5. Uh, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dat is de vraag. Als je er zo dichtbij bent, dan uh, wil je graag mee. Maar uh, ja, jammer uh, zat er natuurlijk al een klein beetje in. Natuurlijk, het is op zich uh, ja, wel goed om vakantie te hebben. Maar uh, ja, je gaat toch liever mee uh, naar een EK om, uh, om iets moois mee te maken. Wie is dit? Uh, Simdeon. Is dat een gok? Ja, het is een van die vier, dus ik, ik gok dat het team de jong is. Ja, heel goed gegokt, ja. <laughs> uh, er zijn nog wel twee de jongens binnen de selectie: hè? Uh, Nigel de Jong, dat is geen ja. familie van hem. En ja, ja, uh, Luc de Jong, Luc. zijn broer, ja, ja. die gaat wel mee met het Nederlands Elftal. Vraag 6. Afgelopen zaterdag speelde het Nederlands Elftal een oefenwedstrijdje tegen Bulgarije. En dat werd verloren met 1 tegen 2. In de commentaren werd veelvuldig verwezen naar een eerdere oefenwedstrijd tegen Bulgarije. Die we toen ook verloren, maar. Die wedstrijd waren we daarna al snel vergeten. In welk jaar speelde Oranje die oefenwedstrijd? Dat was in 1988, toen ze kampioen werden. Inderdaad. We verloren ja. toen ook in de voorbereiding met 1-2 van Bulgarije. En de rest is geschiedenis. Nederland werd gewoon keihard Europees kampioen. Dus als dit nu ook weer zo is, dan tekenen we ervoor. Het ik teken ervoor. We gaan naar de laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen: aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. En eh, als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen: 4. Het was voor de vijfde keer raak. 3. Een sneeuwvlokje gooide bijna roet in het eten. 2. Mijn vertegenwoordigster eindigde eerder bij de top van Idols. Stop. Uh, Joan Franca. Dat is niet goed. Nee. Uh, want de laatste aanwijzing was geweest. Uh, uh, zaterdag won Lorraine oh. namens mij het Eurovisie Songfestival. En dat is dus Zweden, zoeken we. Ja. Won al eerder uh, het Songfestival vijf keer, dus om precies te zijn. Bekendste winnaar is natuurlijk ABBA. Uh, dat was... Uh... Uh, even kijken, ja, Abba dus. En uh, dat met dat sneeuwvlokje. Tijdens de generale repetitie verslikte zij zich in zo'n nep-sneeuwvlokje. Klopt, ja. Nou ja, uiteindelijk is ze dus de winnaar geworden. Laureen, met het prachtige Euphoria. Uh, nou, Euphoria, dat, nou ja, een beetje, een beetje misschien. Vijf gescoord in de factor. En daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Oké. Okay. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord: dromen doe je s nachts. Ik kan hier met mijn pet niet mee. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Het gaat goed met de natuur in Nederland. Op de feestdagen bespreken we in stand.nl de stand van Nederland. Vandaag kijken we dus hoe het gaat met de natuur. GroenLinks was trots dat ze ervoor hebben gezorgd dat er ondanks alle bezuinigingen... toch 200 miljoen euro beschikbaar is voor de natuur in ons land. Hoe gaat het dan eigenlijk met die natuur? Volgens Midas Dekkers, onze gast van uh, straks om half twee, is het uh, eigenlijk hartstikke goed. Maar we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Het gaat goed met de natuur in Nederland. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of ze Sms dat naar 7070. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. Mag u bellen. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Frank Hansen uit Kerkrade en we gaan deel 2 van de quiz spelen. Vijf is de factor, dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen. Hier komen ze. De vele vragen in 90 seconden. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad reed een vrouw met haar auto een terras op waarbij één gewonden viel? Pas. Dat was Den Haag. Welke terreurorganisatie zou een cel in Nederland hebben? Al-Saab. Dat is goed, de aanvoerder van welk voetbalteam is opgepakt wegens fraude? Italië. Lazio Roma is het. Wie verklaarde dat hij werd gedwongen om voor de Kunduz-missie te stemmen? Uh, Dibi. Dat is goed. Hoe heet de regisseur die een gouden palm heeft gewonnen op het filmfestival in Cannes? Haneke. Dat is goed. Welke voetballer werd per abuis doodverklaard op Twitter? Messi. Dat is goed. Welke artiest sluit vanavond Pinkpop af? Broerspringsteen. Goed. Welke partij levert negen zetels in volgens de jongste peiling van Maurice? VVD. Dat is goed. De PvdA wil welke studies gratis maken? Techniek. Dat is goed. Welke atleet liep gisteren in Hengelo voor de laatste keer een wedstrijd van 10 kilometer? Een Keperselassie. Dat is goed. Vandaag wordt gevierd dat welke beroemde brug 75 jaar bestaat? Golden Gate Bridge. Dat is goed. Welke Nederlandse Turner greep in de finale net naast een medaille op het EK in Montpellier? Um, pas. Jury van Gelder. In welk land is een Duits meisje gevonden dat als slavin werd gebruikt? Um, Bosnië. Goed. Welke artiest heeft een concert in Indonesië afgezegd wegens dreigementen? Lady Gaga. Goed. Welke oud-politicus steunt Jolanda Sap als lijsttrekker van GroenLinks? Femke Hossema. Dat is goed. De basketballers uit welke stad zijn gisteren landskampioen geworden? Den Bosch. Goed. Welke beroepsgroep staakt vandaag in Griekenland? Journalist. Goed. Welk land wil tolvignetten voor personenauto's gaan invoeren? Duitsland. Is goed. De politie gaat naar aanleiding van een demonstratie van afgelopen weekend onderzoek doen naar welke organisatie? Uh, Sarja voor Holland. Ja. Nou, die zat er nog net in in de klap. Gelukkig. Nou, zeg ongelooflijk. Het ging als een sneltrein. Uh, ongelooflijk. Uh, 16 waren er goed, maar liefst. Nou, nou, dat is dat mooi, dat... alleen die uh, factor was niet hoog genoeg. Dus. Nee, nou ja, maar toch uh, 80. Ik bedoel, de afgelopen weken zijn we niet verder gekomen dan 77 qua hoogste score. Dus, Oké. Okay. Uh, wat dat betreft zou het, zou het nu al voldoende zijn. Of dat zo is, gaan we afwachten. Er komt nog een hele week aan kandidaten mooi. voorbij. Maar deze staat alvast mooi in de boeken. 80 dus. Uh, we geven de kaart mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de Fein. lunchbox. En een goede reis terug naar Kerkraden. Dankjewel. We melden ons zometeen weer. Dan uh, ga ik praten met uh, priester Michiel Peters. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De Radio 1 Sportzomer. 9 weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Van de voorzitter. De mix van nieuws en sport. The world is watching what we do here. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Ah. Het EK voetbal. Er gaat iedereen, het is de toppen. Wimbledon, de Tour de France. En als klap op de vuurpijl. Representing de Netherlands. De Olympische Spelen. Van 8 juni tot 12 augustus. Goud, jouw ja, hoor. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl. Mijn bedrijf gaat reorganiseren. Wat betekent dit voor mij? Wordt mijn reiskostenvergoeding nu afgeschaft? Hoe zit dat precies? Ik wil graag in de ondernemingsraad. Hoe pak ik dit aan? De Unie. Persoonlijk en betrokken. Wij zijn er voor al jouw vragen op het gebied van werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. De Unie. In jouw belang? Ga naar unievoorjou.nl.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 Deze week een 1 tje bij WKAM.nl. Mooier voetbal en scherp geprijsde televisies... zoals de Philips 106 cm LCD-TV met 100 euro korting. Kortom, meer tv voor minder geld. Eerst WKAM.nl. Ja, met Van Vliet. Ik zit nu op kantoor met al mijn verzekeringspapieren. De hele boel staat in de fik. Ik probeer te blussen met mijn jas. Wat denk je? Schroeiplek. Ben ik daarvoor verzekerd? Dat is toch een mooie jas. Sommige ondernemers zoeken net iets te laat uit of ze wel compleet verzekerd zijn. Wij vinden dat je kritisch moet zijn op het juiste moment. Met het flexibele ondernemerspakket van Delta Lloyd kunt u uw zakelijke schaderisico's in één keer dekken. Vraag naar bij uw adviseur of kijk op deltaloid.nl. Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Dit is Radio 1.